Hier, het verhaal van de daklozen. Oh, hier, check it. Terwijl ik loop op de straten zie ik ze kijken De mensen die passeren en ze lachen en ze wijzen Ze stoten elkaar aan, ze praten en ze grijzen Het is niet altijd even gemakkelijk voor mij ze. Niemand begrijpt je, maar iedereen negeert je Vervelend ben ik maar de zoveelste vervelende Vreselijk, maar wat kan ik eraan doen? Het is een draaikok, ik zie mensen lopen als stromen. En ik vraag soms waar het ons is liefde en respect gebleven Maar het enste wat gebeurt is bijna om te wenen Nooit rust, altijd mensen rond op u, nooit genieten En de weinige dingen die je hebt mag je niet verliezen hoe mensen leven in luxe en meer en er steeds aan slagen te denken draait mijn leven relativeer elke dag opnieuw en zo blijft het maar doorgaan en nee het went niet soms ga ik echt doorslaan kijk een keer onder mij in de stroten van uw stad want in is werkelijk keren dan dat had gedacht ik zeg het mooie kier hier open de huizen en begrepen. in belgië zijn dus kijk een keer onder mij in de stroten van uw stad want in is werkelijk keren dan dat had gedacht ik zeg het mooie kier Oh, punten Hugen en begraafde In België zijn er die, die stakluizen Oh, oh kom man, aan, zoek gewoon werk, zeggen ze dan Maar mijn moeder een keer uitleggen hoe dat dat allemaal kan Zonder adres en bankrekening kan ik geen loon ontvangen Mannen snapten niet dat ik in een vicieuze cirkel zit gevangen En zeg een keer dan Als ik toch op je bedrijf verschijnen, Ga er wel de moeite nemen om te praten met mij Bij school en ga niet En ook geen medische bijstand Maar het leven op de straat alleen, door wordt al wijs van Allee wijs dan Waarom doe jij het dan, die kerel? Denk je dat dat leuk is om elke dag te moeten bedelen? Deze steden zijn ka. Nog kouder dan het vriespunt yeah. Terwijl ik overleef zien de mensen mij als iets Ik probeer om mijn leven Terug op de sporen te zetten Maar er is geen zak dat ik kan doen Om mijzelf te helpen Grappig hoe mensen Zo over geld kunnen zeuren Pas maar op want deze shit Kan ook met u gebeuren Kijk een keer de muur in de stroten van uw stad. Want in het swerkelijk keren, dan dat er al gedacht, ik zeg het kier O punten hugen en de en België zijn tertien dus toch Kijk een keer rond de muur in de stroten van uw stad. Want in het swerkelijkeren, dan dat er had gedacht. Ik zeg het mooie hier.